Vijf uur. Jobboot met het NOS-journaal. Rond deze tijd ontvangt president Obama Donald Trump in het Witte Huis. Een half uur geleden landde het vliegtuig van de republikeinse winnaar... van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in Washington. Tijdens de ontmoeting worden afspraken gemaakt over de machtsoverdracht. Op 20 januari wordt Donald Trump beëdigd... als 45e president van de Verenigde Staten. Dan zal hij ook met zijn gezin zijn intrek nemen in het Witte Huis... Staatssecretaris Dijksma hoopt dat aankomend president Trump het klimaatakkoord van Parijs niet zal opzeggen. Trump heeft zich in zijn campagne sceptisch uitgelaten over de verandering van het klimaat. Hij heeft gedreigd het akkoord te zullen afbreken. De uitwerking van het akkoord van Parijs is deze en volgende week een van de onderwerpen op de klimaatconferentie in Marrakesh in Marokko. Volgens Dijksma heeft Trump in zijn campagne onverstandige dingen gezegd over het klimaat. Maar er moet nog maar worden afgewacht of hij die woorden als president waarmaakt. De historische, het historische centrum van Maasluis wordt zaterdag tijdens de intocht van Sinterklaas gezien als een festivalterrein. Waar je niet opkomt zonder controle. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Zo moeten alle bezoekers door speciale poortjes die bewaakt worden door beveiligers. Demonstranten moeten zich van tevoren aanmelden en mogen alleen in speciale vakken actie voeren voor of tegen Zwarte Piet. Een groep tegenstanders van Zwarte Piet heeft al laten weten dat ze zich daar niet aan houdt. De gemeente Masluis heeft een noodbevel klaar liggen voor als de situatie uit de hand loopt. In Zaandam zijn vier mensen opgepakt voor het uitbuiten van vluchtelingen. De vier verdachten zijn leidinggevende van de wasserij waar de vluchtelingen met een verblijfsvergunning werkten. Volgens het openbaar ministerie kregen ze nauwelijks betaald en werden ze gedwongen om in de wasserij te wonen. Ze hadden in de stellingen tussen het wasgoed een slaapplek ingericht. Ze werden door de vier verdachten met camera's in de gaten gehouden. Justitie spreekt van een moderne vorm van slavernij. Het weer bewolkt en vanuit het westen buien. Aan zee mogelijk met onweer. Vannacht op de meeste plaatsen opklaringen en droog. In het oosten kans op lichte vorst. Morgen is bewolkt, later ook zonnige periode. Het wordt dan maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er zat meer dan 500 kilometer file. Dit zijn de langste files in de Randstad of de files met de meeste vertraging. De A4 Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Dorp, 15 kilometer en een half uur extra. En van Amsterdam naar Den Haag is het ook heel druk. Tussen Roelofaar en Sveen Leidsendam bijvoorbeeld 12 kilometer. De A10, de A10 Noord tussen Kaddoelen en knap het Waterhaafsmeer 7 na een ongeluk. En richting Den Haag tussen Zeeburg en het Koenplein ook 7 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel weer open. De dagelijkse file bij Rotterdam op de A15 naar Gorkum levert meer dan een half uur vertraging op. Tussen Knop het Ridderkerk en Sliedrecht West 8 kilometer. En de A16 Rotterdam Breda tussen knap het Ridderkerk en de Moerdijkbrug 9. Ook daar is de vertragingstijd bijna een half uur.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 Ja, weer voor de tweede uur terug. Muziek of live of Hans met zijn vrienden in de middag. En ik ben ook het tweede uur met Inka en samen met Ronald. En we maken er weer een gezellig uurtje van. En natuurlijk om half vijf, half zes. En om half zes het weer voor het komend weekend. Er staat er weer eentje te rommel achter me. Ik wil eigenlijk beginnen. Ik mag altijd het eerste plaatje. Mag ik zelf altijd uitzoeken? En ik ga nu een, een muziekje uitzoeken die ik zelf heel erg lekker vind. Maar dat zullen ze wel merken. Ik zeg hier helemaal niks over. Dit is mooi hè? Ik vind dit geweldig. dat is het. Ja, dat klopt. Ja, ja ik, ik heb het niet voor niks uitgezakt. Ik ben ik... braaf als ik ben zeg ik hier helemaal niks ja, over. Ja ik weet het is niet jouw muziek. Maar mijne wel. Mooi. Nee het is ook niet jouw muziek. Het is van de, van de. Van de. Hoe heet het? Dattonics zo. Nee volgens mij de Shadows. De Shadows. Ja. Nou. Ga je wat vertellen? Nee eigenlijk nog niet. Ik heb -niet niks nog te vertellen. Ga je wat vertellen? Nee we nee, moeten maar... het nog even opzoeken. Heb jij wat? iets te vertellen Imka? Nou ja, dat de Hedis weer gaan spelen volgende week. Of zateren. het leuk? Ja. Nou, dat is in ieder geval een leuk iets. Dat is Dick Hoezee en Henk Janssen die spelen in Theater de Krocht. Als het goed is zijn er nog enkele kaarten verkrijgbaar. Dus mensen moeten wel snel zijn. Ja, leuk. Nou, erg populair, erg ja. grappig. Ja. En, nou. en hoe kunnen ze hun tele, hoe kunnen ze telefonisch bestellen, weet je dat ook? Ja, Theater de Krocht. Ja. Via 06-534-75703. Ja, en wat kost het? 10 euro nou dat is kaartje. De, de, de, de, voor een avondje buikerschudden is dat toch wel lekker, of niet? Nee, dat is prima te doen. Ja, dat denk ik ook. Dan voor de rammelen met die potten en pannen. Hè, dat weet je. Is dat zo? Ja. Hoe dat? Burgseks is slecht voor je gezondheid. Is dat zo? Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, kan deze man over mij praten. Oh. Okay. Maar althans niet meer. Hij kon er misschien over mij Oh, ja. Ja. Jij ja. ja, nog zinnige dingen te vertellen over... Nou ik ja, gewoon dat, door met ik, ik heb altijd gedacht dat Ingrid het altijd een beetje goed zag. Maar het houdt ook van de schemerige zijde, geloof ik. Hè, een oh, zo bedoel je. Ja, ja, ja. ja, ja. We gaan niks uh, kwaad zeggen over Ingrid. Nee, nee, nee, nee, maar ik heb altijd gedacht dat ze een duide een, een heldere blik had. Ja, dat heeft ze wel. Jij ja, toch wel? Ja, echt waar. Maar dit vindt ze ook mooi. Nou ja, zij is, zij is niet de enige. Oh. Ik kan, hier, maar maar kan me wel vinden in deze keuze. Dat was haar verzoekje. Die... Wat zeg jij? Dat was haar verzoekje ja, niet. Hij <laughs> Ja, toch? Nee. Oh, dit was Suicide Blond. Dat is heel anders. Nee, maar deze wel. Hij deze. Die... die is mooi, Het is 2 a.m. That's too Speciaal voor sommige reizigers. Ja. ja, die zijn nu door de trein heen. Hè? Van links naar rechts. Hè? Ja, pollen, Nee, geen Polonaise. Nee, nee, dat doen ze niet. Hé, <laughs> hey, hadden we nog leuke dingen om uh, voor te lezen? Nou, ik heb wel iets, ja. Ja? Ja, ik heb I iets... Uh... Is het ook leuk? Ja, voor de, voor de jeugd is het zeker leuk. Voor de jeugd? De jeugd... staan maar de... over dan. Oh. Nou, dat doen we nee? niet. Oh. De jeugd en de oude sportpas kent ook dit jaar weer een mooie sportaanbod. Blok 2 gaat in december van start... en daarin worden de sportservice Heemstede Zandvoort... leuke activiteiten aangeboden voor de Zandvoortse jeugd en volwassenen. In dit boek, in dit blok, staat zelfverdediging centraal. Bij de jeugd-, bij de jeugd en oudersportpas gaat het erom... dat de kinderen uit groep 3 tot en met 8... met een zo divers mogelijk sportaanbod kennis maken... zodat zij nu, of op een later moment, een goede sportkeuze kunnen maken...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 en weerbaar is. Daarom staat in blok 2 diverse zelfverdedigingssporten... bij KinderJu en op het programma judo, karate en kickboksen. Het is zelfs mogelijk om in overleg met een combinatie... van deze sporten uit te proberen. Deelname kost speciaal voor de JSP slechts 5 euro voor 4 lessen. Inschrijven kan nog tot en met 25 november... via de website www.sportserviceheemstedezandvoort.nl Zowel karate als judo, mooie sporten. Mooie sport. Vind je? Ja, serieus. Maar dat kickboksen, dat vind ik niks. Dat heb ik zelf nooit gedaan. Dus dat durf ik je niet zo te vertellen. Nee, Ik vind het niks. Je vindt het niks? Nee, ook om naar te kijken niet, bedoel ik. Ik vind, als mensen elkaar aflopen te rammelen, of het nou boksen of kickboksen is, nee, dat nee, sorry, ik vind dat geen sport. Nee. Persoonlijk. Goed. Dit is een persoonlijke titel, hè, wat ik nu zeg. Ja, nee, Want je slaat helemaal stil, hè? Ja, ik merk het. Oké, okay. We zullen binnenkort een keertje gaan dammen met z'n tweeën. Dat <laughs> <Ja>, is goed. Dat <laughs> je daar tenminste vertrouwen in Dan speel ik wel scheidsrechter. Goed, ja, deal. <laughs> Leuke dingen? Dat was George Michael. Die? Ja. Ja, ik ja. was bij zijn laatste concert. Oh, het is een broek nu in niet Amsterdam. Dus nee, geweldig. Ik was oh. het jaar daarvoor in oktober in uh, Rotterdam geweest. Dan kon je al merken dat hij wat ziek was. Daarna kreeg je ook die hele zware longontsteking. Ja. Yeah. En dat was dat, grandioos. Die man kan zingen. Ja. ja, ja. Met een ja, groot ja, ja, harmonisch orkest. Ja, ja, ja, ja. Geweldig. Ja, Platelet Sony heeft uh, vakkundig geprobeerd om hem te, uh, ja. uit te schakelen. Helaas. Wie? Platelet Sony. Sony. Yes. Juist ja, dat zo? Ja. Ja. Oh? Ja. Hoe dat is? Is het zo ik was het nee, niet merk hoe dat zo legt het eens uit? Hij uh, had een contract getekend voor uh, een aantal albums bij Sony. Het was een uh, redelijk lucratief contract. En Sony wilde. Uh, die ging eigenlijk bepalen wat hij moest gaan zingen. Ja. En dat, wilde en hij dat niet. heeft hij geweigerd. Ja, ja. en terecht. Terecht. Ja. Ja. Dan heeft hij ook al die tijd geen uh, nummers meer uitgegaan. Ja. Nee, het is hetzelfde als dat je muziek moet draaien die jij niet leuk vindt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Ja, zo is dat. Nou, ik, zal, ik heb nog wel wat nieuws hoor. Een training omgaan met dementie bij AMI. Dat het opleiden van mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van AMI... een serieuze zaak is, komt naar buiten bij de training van deze medewerkers... door Dementia. Dat heeft een methode ontwikkeld om te leren omgaan met dementie. AMI heeft subsidie van het Rijk gekregen... om zowel bij woonzorgcentrum De Bodaan meer leven en het huis in de duinen... de training aan te bieden. Uh, de, de locatie... Uh, even kijken hoor. Er wordt van alles uh, verteld over. Er staat in het van krantje. Uh, er staat nog niet bij waar. Ik heb nog niet kunnen denken. Oh ja, de stimulator staat tussen 3 en 16 november... bij het huis in de duinen. Ja, de stimulator. Ja, de de simulator. Simulator. ja het is moeilijk als ik er ook in één keer... die krant zou onder je neus Ja, maar nou, lees dus even, even voor. Over. Dus ik denk, ja, want het ja. is een heel lang stuk. Dus om nou een hele stuk voor te gelezen? Is ook niet voor maar het is toch wel even, spannend zo, of niet? Ja. Ik zat er even het laatste stukje voorlezen. Intodementia heeft een dementiesimulator ontwikkeld... waarin gezonde mensen kunnen ervaren hoe het voelt om met, deze, om met dementie te leven. In deze speciaal ontwikkelde simulator ervaren gezonde mensen... de verwarring, onzekerheid en desoriëntatie... en andere gevoelens die mensen met dementie dagelijks hebben. De simulator staat tussen 3 en 16 november bij het Huis in de Duinen. Nou, het is inderdaad, je zal er maar mee behept zijn, hè? Ja, ik had twee oma's die het het ja. hadden. Dus. Ja, ja, ik ken mensen die dat hadden, vreselijk. Ja. Nou, nu wat vrolijks. Ja. Ja. Um. Ik kan er ook niks aan I remember, I remember when I lost my Westkust weerbericht. Het weerpraatje van donderdag 10 november 2016. Er waren vandaag vrij veel wolkenvelden en het regende enige tijd. De regen trok naar het oosten weg en het was een tijdje droog. Maar vanmiddag trok er ook weer enkele buien over de regio. De wind waaide zwak uit richtingen tussen oost en zuid... en de temperatuur steeg naar een graad of zes. Vanavond komt het tot enkele buien... maar de komende nacht wordt het weer droog met opklaringen. Het koelt af naar Waarden dicht bij het vriespunt... Morgen zijn er flinke perioden met zon en is het overal droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. In het weekend is het over het algemeen bewolkt en vooral zaterdagavond en in de nacht. Van naar zondag valt er regen. De temperatuur blijft veel te laag voor de tijd van het jaar en stijgt zaterdag naar 4 graden en zondag naar maximaal 5. Het is ik toch pasiteer. veel beter dan vorige, weer, vorige ja, keer? Ja. Want vorige keer hadden we regenbuien die overgingen in buien geregen. Ja, ja. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ja. Ja. Maar ja, goed, als je nu naar buiten kijkt, regent het ook nog. En dat zijn buien bui ja, Als ik nu naar buiten ja. kijk, dan zie ik niks. Nee, het is donker. Het is donker. Ja, ja precies. Dus ja, oké, ja, ja, oké. Okay, okay. Gordijnen dicht, veel gezellig. Ja. kachel aan, biertje erbij. Ik Ga er eentje draaien voor mijn lieftallige ex. To my ex. Here in love with chick. Yeah, yeah, me, I'll admit. that, boy, I'm overweight. I hope she's getting better sex. Hope she ain't picking it like I did. Babe, too long is to call it quits. Forget that, boy, I'm over it. Guess I should You'll you're p- Ja. Oh, nou Goed zo. lang we elkaar niet zien, dan gaat het heel goed. Ja, dat kan ik me voorstellen. ja, ja. Daarom is toch ook je ex? Ja, dit, onder andere uh, in ja, ja, ja. Logisch. Ze okay. is goed bezig, hè Imke. Oh, maar ze is zo scherp vandaag Ja, ja ze is heel scherp. Is niet, uh, ja. Ik durf er ook bijna niks tegen te zeggen. Nee, want je kijkt er meteen terug. Oh. Lekker rustig. Gaan we door? Ja, gaan we door. Ga jij maar door. fantaseren. Oké. Okay. Moy, it'll Meer dan 200 nabestaanden bezochten vorige week donderdag... de lichtjesavond de Algemene Begraafplaats. Voor de allereerste keer had de beheerder van de begraafplaats... Megeer Lijnzaad, samen met de commissie Begraafplaats... en het uitvaartcentrum Zandvoort een lichtjesavond georganiseerd... en de grote belangstelling overtrof alle verwachtingen. Vooraf was er al een, een schatting gemaakt... en iedereen had gedacht ongeveer 80. Al bij aanvang bleek het aantal zou worden overtroffen. Uiteindelijk waren er meer dan 200 bezoekers die over de verlichte paden liepen. Er werden veel aandacht besteed aan de aankleding van de begraafplaats... overal stonden en hingen lichtjes en lantaarns aan de bomen en langs de paden. De, af, de opkomst was zeer divers. Families met grote en kleine kinderen, oude en jonge mensen... die een dierbare vriend of vriendin kwamen gedenken... of belangstellenden die behoefte hadden aan een moment van stilte. Tijdens de wandeling konden de, begraaf, de grafkaarsen op de graven geplaatst worden... Terwijl op de achtergrond klankschalen klonken. Dankzij de scouts van Stella Maris, Sint-Willy Brothers verdwaalde er niemand. Ja. Het is heel mooi, want ik ben gisteren zelf in, uh, in Haarlem geweest. En ik moet zeggen, het, uh, het, ja, het doet je wel wat als je er aan loopt. Ja? ja? Wat doet het je dan? Een heleboel. Voor de, voor de verwerking van bepaalde ah, dingen. oké. Okay. Ja, ik wou zeggen, het is bijna het algemeen. Hè, maar... Nee, nee, maar dat is zo. Dus, uh, ik hoop dat ze dat uh, volgend jaar weer doen. Oké. Okay. Nou, ja. heb je wat moois erachteraan? Uh, ja, ik weet niet of het mooi is. maar Heel mooi. Past wel. Like a she Moves like a rainbow. Your heart away, she's taking it all Someday I'll make her mine Yeah You're looking to arrange your lives The generate sun will rise And love will shine When she goes. Another while Showing her magic smile Waarom ging je nou aan het eind gewoon niet meezingen? Want je, je was echt goed bezig, vond ik. Ja, maar ik ben altijd wel goed bezig. Hoor. Nou ja, dat weet ik niet. Maar dit moet je ja, dat niet de wel niet een keer Tuurlijk weet ik Het klonk best goed, weet je dat? Ja? ja. ja. Nou, er zijn de heren geleerden het niet helemaal over eens. Nou, ik was het wel mee. Ah, okay. Maar ik heb toch geen bestand van Maar het heren. nieuws is op, hoor ik. Wat zegt u? Het nieuws is op. Ja. Het, nieuws. Nou ja, helemaal nieuws. of niets. We hebben natuurlijk nog de wondere hè? Ja. ja, ik ja. hoorde trouwens van de week de uitspraak... Um, het is beter uh, als het weer niet mee zit... dan dat het weer niet mee zit. Ja. Ja? Hey, diep, hè? Ja, het zit weer niet mee. Dat ja? hangt weer de klemtoon, hè? Daar gaat het om, hè? klemtoon, ja. Het brandweer, de brandweer. De... Oh. Ja, ik dat ja, dat bedoel ik. Dat was maar, het? Uh, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Nou. Ik denk, ik zeg ook eens wat. Ja, nou, ja. Nou, we gaan gewoon verder. Ja. Nou, je kan beter zingen, denk ik. Nou, lekker ik even. Sommige professionals doen het toch beter. Denk ik. Ja, je kan ook naar Cambodja gaan natuurlijk. Ja, dat schijnt mooi te zijn rond deze tijd. Ja, ja, ja. dat denk ik ja. ook. Ja. En in ieder geval wat warmer. Ja, maar dat is het al snel. Ja, ja, ja. Ik wou zeggen, dat is het al snel. En, en, en je zal maar met, met Kim Wilde zo arm en arm gaan. Ik. Nou, ik weet niet of je die laatst nog hebt gezien. maar dan. Uh, dat wil je niet meer. Ik denk dat ik nog liever met mijn schoonmoeder ah. ga. Hoe wisten de mensen voor de geboorte van Christus hoe oud ze waren? Onze tijdrekening is natuurlijk niet pas uitgevonden... toen Jezus Christus werd geboren. Het verloop van tijd werd al eerder bijgehouden. Ook al ging het anders dan nu. Kalenders waren losjes gebaseerd op de seizoenen. Op maandstanden of de stichting van de stad, zoals Rome. Lang niet altijd en overal in de wereld duurde een jaar even lang. Tegenwoordig kunnen ze zelfs op de seconde precies weten hoe oud ze zijn. Leeftijd is belangrijk... Alleen al omdat er allerlei wetten en regels mee zijn verbonden. Maar dat is wel vooral iets wat onze moderne tijd... historici zijn er dan ook niet altijd over eens... in hoeverre bijvoorbeeld de oude Romeinen leeftijdsbewust waren. Iemands exacte leeftijd speelde hoogstwaarschijnlijk niet... zo'n grote rol als nu. Het was vroeger ook zeer niet gebruikelijk... dat gewone mensen hun verjaardag vierden. Zo was het in de Romeinse tijd vooral de heersende vorst... die dat als aanleiding gebruikte... Om een feest te geven. Maar dat was vooral ten meerdere eer en glorie van zichzelf. Het heeft eeuwen geduurd voordat we die gewoonte overnamen. Het is dus nog steeds in sommige culturen zo dat er geen verjaardagen gevierd worden. Hè? Is dat zo? Als je in slavische landen gaat kijken, en dan vieren ze naamdag. Oh? Ja, dus, ze zijn meestal vernoemd naar iets of iemand. En dienstnaam wordt dan één keer per jaar uh, geëerd en gevierd. Oh, wat leuk. Ja, dat wist ik. ik niet. En welke landen zijn dat? Ik weet het voormalig Joegoslavië daar ja? een handje van. Oh. Ja. Nou ja, moet, ik moet zeggen, het, ik denk dat het verjaardag vieren in, in Nederland ook steeds minder een gebruik wordt. Ja, ja dan heus met uitvreten is op, op visite. Nee, ja, uh, uh, iedere kinderverjaardag wordt gevierd. Ja, maar dan word je ook niet een jaar ouder. Dat scheelt ook natuurlijk weer. Ja, dus zelf. Als, wij, als je op de leeftijd komt waar wij zitten, dan wil je hem eigenlijk ook niet meer vieren. Zeg, uh, hij praat even voor jezelf. Ik was de leeftijd waar ik. ja.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 Kort weer een Superstelle waaier. Ja, ik, wie dan? Nou, deze dame. Michael oh, deze dame. Lily Cyrus, ja. Ja, ik dacht eerst dat Del ja. was eigenlijk. Ja? Ja, nee. Ja. Maar nou, ik, ik, ben, wel... ik ben blij sowieso dat je denkt, Hans. Dat ja, is al een enorme ja. vooruitgang. Ja, inderdaad. Ik wil even onder de aandacht brengen. Morgen in Zandvoort draait door. Van 7 uh, van tot... Uh, zeg maar, van zeven tot Nou, doe maar gewoon van vijf tot 7. Of vijf tot 7 dat bedoel ik ook. 17 uur, ah. wou ik zeggen. Ko hebben we een speciale gast. En er komt uh, Mark Valk... Van Valk glasstudio bij ons in de studio. En die komt het een en ander vertellen over glas zetten. En hoe je je eigen, eigen glazen ingooit. Je ja. eigen glazen ingooit. Maar wat heel belangrijk is. Hij, hij, we hebben weer een loterij. Oh. Ja. Hij, uh, hij heeft een, uh, een cadeaubon voor ons. Neemt hij mee om te verloten. Um, dus uh, ik zou zeker... Eerste prijs. Ons... Een glasservies is gevallen. En kan daarom niet worden uitgegeven. Zoiets. Dan ja. <laughs> gooi je je glazen in. Ja. Ja. <laughs> nee, maar het, het lijkt me heel interessant. een heel interessant onderwerp. Oké, okay. ja dat toch? Ja, nee, ik ben benieuwd of je een beetje intelligente vragen kan. Ik, nee, jij zou dat doen, heb ik gehoord. Ika? ja, ja. Oh. Imka, ja, wat. wat weet jij van glaszetten? zetten? Glas van zetten. ja, van glaszetten. Glas, Ja, load. ik weet nog vroeger dat ze die stopverf gebruikten. Dat was ook leuk ja. om mee te spelen. Ja, dat was en daar maakten we poppetjes van. Ja, ja inderdaad, ja. Okay. Maar dat was vroeger. Ja, dat was. Tegenwoordig. Tegenwoordig doen ze met glaslaten. Met zover weer uh, de, de, de goede oude tijd. Is En toen, dat nooit en toen, goed. En toen nee. piepers nog piepers waren. <laughs> en Toen to hadden we nog enkel glas en geen dubbel glas. Weet je dat toch? Burgemeester nog paard mee. En er was de binnenkant hadden we wel eens dat het helemaal bevroor. Weet je? Ja, bloem ah, op nee. de ramen. Nou, nou, ja. nou. Goed, nou, nou, nou, nou, nou. En ik roep nu zachtjes help en zet gewoon muziek aan. Ja, we zaten even naar mevrouw Trump te kijken op een, uh, een foto. Ja, je kan beter naar mevrouw Trump kijken. Is daar een heel groot werk op? Nou, ook dat vraag ik mij af. Maar. Ja? Oh ja? Ja, ja, ja. ja maar in, ja, in daar de... helemaal mee eens. Daar moet je niet naar kijken. Ja ja. ja, ja. Dus, ja, dus ja, geef iedereen een commentaar van. Ja, maar er moet aan de acties van iemand. Uh, daar moet je op reageren. Ja, ze had een mooie speech voorgelezen van Michelle Obama. Ja, dat, dat bedoel ik. <laughs> ja. ja. Ja. ja. Beoordelen iemand op z'n daden, toch? Ja, ja. Nou, hey, dat is we... deze dus. Ja, precies. Dat had ze al gedaan, dat ja. was dit. <laughs> hey, um, wij zijn er morgen weer aan. Ja, wij zijn er morgen weer met meneer Mark. Ja, Mark, Mark. Valk. In Imke is de volgende week weer. Ja. Morgen ja, als niet, zullen... oh, ja, want hij komt natuurlijk in, in, in, hij komt weer aan. Dus misschien ga je de zak in, je weet het niet. Dan zit je in Spanje. Hij komt weer aan. en misschien gaat het Ik, ben, ik ben heel lief oh. geweest. Ik ga niet in de zak. Nee, is dat zo? Nee, oh. ik zal me eerder uitnodigen om mee te gaan. <laughs> nou ja, dat is ook goed. Toch? Tot volgende week. Ja, tot volgende week. Nou, wij tot morgen. Ja, met, uh, met toet en toetje. Precies. En iedereen heet smakelijk. Of goede bekomst. Ja. Met en hoe uh, komt. morgenochtend weer gezond op. Toch? Zij is Sonja Tot morgen. Doeg.